Israël in het boek Openbaring, daar ga ik het over hebben met Jan van Banneveld in deze aflevering van onze serie Eindtijd en Profetie. Jan, het boek Openbaring is voor de meesten van ons een uh, erg moeilijk boek, denk ik. Um, en Israël heeft daar een bijzondere positie in. Ja. En daar gaat deze aflevering over. Ja, Waar moeten we dan aan denken? Het is, het is jammer dat het een moeilijk boek is voor zoveel mensen. Ja. Want de tijd is nabij, dus het wordt wel ja, tijd. Dat, dat we het gaan leren. Ja. Dat we het gaan leren. Maar, maar dat is toch dus zo, hè? Voor heel veel mensen is openbaring een boek wat niet vaak open gaat en moeilijk te bestuderen ja, ja, ja, is, ja, ja, of niet? Ja, ja. ja dat, dat klopt ook. Nou, daar gaan we dan. Maar een klein beetje vertellen. Aha. Kijk, het boek Openbaring, dat gaat over de Dag des Heren. Ja. En de Dag des heren, hebben we het in een vorige uitzending mm -hmm. over gehad, is een korte periode, vlak voor de wederkomst van de heer Jezus, van ongelooflijk veel verschrikkelijke natuurrampen, oorlogen, eh, gewoon de eindoordelen van, eh, van deze eeuw. Ja, en dat is misschien ook wel een van de redenen waarom mensen dat boek ook liever gewoon niet lezen. Ja, ja je kunt je ogen dicht doen, maar <laughs> kijk, als je weet wat er komt, dan weet je ook meer Aha, wat je doen moet. Ja. Dat is heel belangrijk, is ja. dat het gaat... Kijk, dat staat ook in de openbaring zelf. Johannes in openbaring 1 vers 10, daar begint het al. Uh, Johannes, die staat in vers 10. Ik kwam in vervoering des geestes. Mm -hmm. Dat heb ik al verteld. Ja. Zijn geest werd vervoerd. Ja. Net als jullie uh, met de auto vervoerd worden van de ene plek naar de andere. Ja. Werd hij in zijn geest van de ene tijd naar de andere vervoerd. Mm. En hij werd vervoerd naar de dag des Heer. Hij mocht... Kijken in, uh, in de toekomst. Kijkjes van wat er allemaal ja, gebeuren gaat. Ja. Kijkjes we straks over hebben in Jeruzalem, wat Aha. er gebeuren gaat. En de rampen en de wolken van dikke duisternis. Mm -hmm. Ik denk dat die dag des Heren. Uh, plaats zal vinden. in het laatste deel van de laatste zeven jaar van de Antichrist. Ja, dus, dus in het, het tweede deel van de drieënhalf jaar. Het tweede deel van de drieënhalf jaar. En dat dat niet bepaald is. Maar daar zullen we een andere keer over hebben, mm -hmm. omdat die dag des heren, die tijd, die uh, vreselijke tijd, kan verkort worden. Ja. Dat, uh, is is langs, het dan zo dat al die rampen in dat tweede deel vallen? Ja, die meeste rampen die vallen ja. in het tweede deel. Nou Natuurlijk, goed. we zien het nu ook al. Ja, omdat uh, de weeën uh, zijn, men, zijn begonnen. Het, ja, he? dat noemt de Jezus het begin <laughs> der weeën. Ja. Niet? En weeën die worden steeds heviger ja. en die gaan steeds sneller achter elkaar. Mm -hmm. En dat zie je dan in openbaring ook gebeuren. Ja. Die rampen, die berg van vuur die in de zee valt, dat wordt steeds ernstiger. Ja. En, en, en, en zou je daarom ook kunnen zeggen, zeg maar, nu die weeën op gang komen, dat daarom de volkeren zich steeds meer gaan roeren, ook rondom Jeruzalem? En dat daardoor ja. zeg maar, ook steeds meer... Eh, ja. Alles wordt in scène gezet voor de laatste gebeurtenissen. Ja. Want kijk, die, die machten, de geestelijke machten, mm -hmm. die achter de, de volkeren zitten, ja. de machten van het hindoeïsme, van het boeddhisme, mm -hmm. de machten die ook achter het Vaticaan zitten. Achter de islam. En vooral achter de islam, ja. uh -huh. die weten, kijk die, die machten, die, die weten beter ook wie de <coughs> Jezus is. Ja, het is natuurlijk al bijzonder dat die machten Bethlehem hebben bezet. De plek waar de koning der koningen geboren is. Ook, ook ja, dat. dus de, Die hebben ze al in bezit genomen. Hè, dus. en, en, en de hele strijd gaat om Jeruzalem. Ja, ja. Ja, dat, dat is, de, de, de Palestijnse autoriteit wil speciaal Jeruzalem hebben. Ja. Het Vaticaan heeft al een, een... Maar dat komt omdat de Satan roept van ik wil op die hoogste berg Tuurlijk. zitten. Ik wil de macht hebben. Ja, ik wil natuurlijk. dat wat God heeft wil ik afpakken. Ja, ja. en het Vaticaan heeft al overeenkomst met de Palestijnen gemaakt over de status van Jeruzalem, hmm. die wil daar de, de, de geestelijke scepter zwaaien natuurlijk. Nou ja, gaat, gaat het, het allemaal heeft, om. Heeft natuurlijk ook nodig bezit, bezittingen ja, kijk, daar. Kijk, en ik zie toch al die rampen, waar, moet dat nou zeggen de mensen? Ja, precies. Dat is een goede vraag. Ja. Uh, ik zie dat als het laatste poging van de Heere God om de mensen toch nog tot bekering te brengen. Maar we weten, ook uit de openbaring, dat mensen eerder zullen gaan roepen van uh, uh, God gaan vervloeken over die rampen dan dat ze hem gaan aanroepen. Ja, ja, maar toch, het, Gods bedoeling en Gods wil is altijd bekering. Ja. Is Altijd roept Hij de mensen, ja. een van de belangrijkste woorden uit de Bijbel is kom. Ja. Kom tot mij, zegt de Heer Jezus. Mm. Kom, laten we tezamen richten, zegt de profeet Jezaja. Mm. En dat, is dat laatste ook, die gewone bekeringsprediking, die werkt niet meer. En dan, nou ja, dan ja. zomaar. Ja. Nou, je zou bijna zeggen, van God maakt zich niet populair bij de mensen door met die rampen te komen, want... Uh, hoorde dat? Ja, dit, maar dat... hij, was, hij ah. was al niet populair. <laughs> ja. en de mensen gingen toch al hun eigen gang. Ja. Nee, maar ja. ook maar dan, dan doet God dat niet. God trekt gewoon zijn hand terug. Ja. En dan, als ik als leraar mijn hand van de klas terugtrok om een kop koffie te gaan drinken, ja. kregen de machten van het kwade in de klas kregen de vrije hand. Ja. En die maakten er een rotzootje van, van, van krijtjes en bordenwissers, mm -hmm. en, en, en de zwakken in de klas die gepest werden. Ja. Maar als dan uh, Meester Jan terugkwam, nu, nee, dan was het afgelopen. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. En, en dat is de straf van God, het oordeel van God is dat hij zijn hand terugtrekt. Ja, precies. Het is niet zozeer dat hij het doet, hij het veroorzaakt, nee. maar dat hij zegt van, luister eens, dat kwaad is er al in de wereld, en als ik jullie niet bescherm, dan wordt het kwaad nog kwaader. Ja, precies. Maar ik trek mij terug, ja. en dus krijgt de kwaade gewoon vrij spel. Ja zoek het zelf ja. nog maar uit. Zeg. En dat is eigenlijk ook wat wij als mensen toestaan. Ja. ja wij en dus, dus daarom staat ook geschreven: eh, de mens die eh, verwaarloost God, eh, die zondigt, en als er dan ellende van komt, is die ook nog boos op God. Ja. En dat zien we dan ook. En ja. daarom staat er twee Terwijl keer. Terwijl ze eigenlijk boos op de staat al moeten zijn. Ja. Op zichzelf. Ja, op zichzelf nog meer, ja, eh? van het feit dat ze die bescherming zelf niet zoeken. Daarom staat er ook twee keer in openbaring, staat er, en toch bekeerden de mensen. Let op dat en toch. Bekeerden ze zich niet. Bekeerden ze zich niet, nee. Ja. Twee keer. Het lijkt wel of, ik zou bijna zeggen dat de Heilige Geest erom huilt, ja. in dat boek. Ja. Maar ja, dan krijgen we dus, uh, hoe ga gaat het dus, dan? Dus, eigenlijk wil jij zeggen, uh, de mensen zien dat als ze gere geregeerd worden door een andere koning, dan de Heer Jezus, dan zien ze dat het kwaad uh, erger wordt en toeneemt. Ja, ja. En toch bekeren ze zich niet om te gaan naar de koning, de koning die hun vrede en, en, en, en rust wil geven. Maar het komt omdat die boze machten ook altijd liegen. Ja. Uh, en, en de mensen die trappen daarin. Mm -hmm. Maar goed, de, de boekrol wordt geopend. Ja. En dat zien we in openbaring 5. Mm -hmm. De eerste hoofdstukken gaan over de gemeente en die tijd. Ja. Nee. Maar de, de boekrol die wordt dan geopend. Mm -hmm. Wie... ...opent de boekrol. De boekrol is dus eigenlijk het scenario, ik zou bijna zeggen het, het, het, het, het echte reële filmscenario van wat er in die eindtijd gaat gebeuren. En niemand kon hem openen, alleen staat er de leeuw uit de stam van Juda. Ja. En dat is zo belangrijk dat de, hier de leeuw van de stam van Juda... Waarom, op... waarom wordt hij daar de leeuw van Juda genoemd? Omdat Israël daar nog steeds een hoofdrol in speelt. Omdat hij nog altijd de koning van Israël is. Mm -hmm. En ergens in Joël staat, de Heere brult, de leeuw uit de stam van Juda, ja. die brult uit Sion. Ja. En, en daar speelt een rol in. Maar typisch is dat die leeuw uit de stam van Juda niet meer terugkomt in de openbaring. Nee. Hij, de heer Jezus wordt altijd gesteld daar als het lam van God. Ja. Dat betekent weer altijd staat de deur naar genade, naar de verzoening. De, op grond van het offer van het lam van God blijft altijd nog open. Okay. Want de leeuw, het beeld van de leeuw is krachtig sterk. Uh, ja, en de lam en is niet Die, waar. die uh, volvoert de oordelen en uh, ja. die verslindt. Ja. En het lam dat geneest en uh, redt. Er staat meer dan twintig keer wordt de heer Jezus nog als het lam van God voorgesteld. In openbaring? In openbaring, ja. ja. En dan krijg je hier wel op een gegeven moment wordt het lam toornig. Ja. En dan schrikken de volken. En dan zeggen ze, oh, oh, oh, het, het toorn van, van God en van het lam van God zijn over ons gekomen. Ja. Dan schrikken ze wel. Maar een keren is er weer niet bij. Ik vind dat zo verschrikkelijk. Ja. Maar goed, dan gaan we dus op een gegeven moment verder. En dan... Uh, krijgen we dus de eerste groep die over Israël gaat, vinden we in openbaring 17? In openbaring 7. Daar worden de 144.000 worden verzegeld. Ja. 12.000 uit elke stad. Dat, dat is uh, waarvan de Jehova getuigen zeggen, dat zijn wij. Ja, en andere groepen ook. Mm -hmm. er uh, zullen er nog wel meer noemen, wij horen bij de 144.000. Ja. Maar wie horen erbij? Nou ja, weet ik niet, 12.000 stam van Juda en van Ruben en Gad en Aser en Nasse en Issachar en Zebulon en Benjamin en al die stammen, 12.000 ja. van elk. Ja. Dan moet er moet nog heel wat gebeuren. Want er maar zijn dat wel... hele heilige mensen? Ja, verschrikkelijk heilige mensen. <laughs> ja, maar waar dat... uitzicht dat Ik Moet eventjes opzoeken hoor, dan neem me niet kwalijk. Uh, Openbaring 14. Uh, en ik, het lam stond op de berg Sion en met hem 144.000 op wie er hoofden zijn naam en de naam van zijn vader geschreven stonden. Mm. En dat waren mensen, die 144.000, 144. dat waren de losgekochten van de aarde. Ze hebben zich niet met vrouwen bevlekt, want ze zijn maagdelijk. Deze zijn het die het lam volgen waar hij ook heen gaat. Nee? Dus Oeh, het waren... maar dat is best een hele grote groep. 144.000 ja, van dus... dit soort mensen, die dus allemaal apart zijn gezet, ja. blijkbaar. Dat en het zijn inderdaad is elite. Ja. Er moet nog heel wat gebeuren voordat die, uh, ik zal het bijna zeggen, eerbiedig gezegd, gekweekt zijn, opgevoed zijn. Want ze komen uit de stam van Israël en de stam van, uh, van, van Levi. Die zijn er dan wel van Ruben en van Israël en van Zebulon. Nee? En die zullen, dat, dat, dat is dus... Een, een enorme rol die Israël dus zal gaan spelen. Want, want het eindigt daar, dat is wel heel interessant. En in hun mond is geen leugen gevonden, ze zijn onberispelijk. Ja. Dat moet er wel een hele aparte groep zijn. Dat zijn ze zeker, ja. Ja, ja, ja ik, ik weet het ook niet. Hoe dat alles, zal zijn. Nee, want, want als je ervan uitgaat dat wij mensen allemaal in zondag geboren zijn en zondag uh, opgroeien, uh, hoe, hoe krijg je het dan voor elkaar ja. om een groep van 144.000 mensen bij elkaar te krijgen, waarvan geen leugen in de mond is en onberispelijk? Ja, jij zei dat je vragen moest stellen aan de Bijbel, dus ik stel ze nu mee bij jou. <laughs> ja, dan kunnen we de niet <laughs> maken. Ja. Maar uh, uh, ik, ik denk dat dat inderdaad Messiaanse Joden zijn, uh, uh. die uh, in, in elk geval die in de Jezus geloven, zijn dus gereinigd van zijn ja. Door zijn zijn. Ja. Het bloed van Christus reinigt van alle ongerechtigheid, ja. zegt Johannes in zijn brief. Nee, dat is zo belangrijk. Ja. Dus die reiniging hebben ze dus ondervonden. Ja, dat vo is volkomen doorgewerkt. Mm. En dan krijg je natuurlijk uh, dat er geen leugen meer is, en geen, geen zonde, mm. en geen onreinheid meer is. En dat uh, ze zijn volkomen geen, nieuwe mensen. Maar ook geen vrouwen. Ja, goed. Ik onthoud mij hier van commentaar. <laughs> ja, ik ga uh, uh, terug, uh, we precies. gaan gauw terug naar uh, Issa in openbaring, ja. want in openbaring 11, dat is wel heel interessant, krijgen we een doorkijkje van Jeruzalem in, de, in, in, in die tijd. Uh -huh. En hij moet. Uh, Johannes die krijgt een riet, een meetstok, mm -hmm. en moet de Tempel van God meten. En het altaar en hen die daarin aanbidden. Dus de tempel is er weer. Ja. Er is weer een altaar. Dus, dus en, die moskee is weg? Uh, waarschijnlijk, ja. <coughs> maar staat er: laat de voorhoofd die buiten de tempel is er buiten. Want die is aan de heidenen gegeven. Mm -hmm. Dus Jeruzalem zal dan waarschijnlijk voor een groot gedeelte bezet zijn door de heidenen voor een poosje. Nou ja, ja, dat is wat uh, de hele wereld nu wil. Ja, want zij zullen de heilige stad vertrappen. 3,5 jaar lang, 42 maanden lang. Is dat dan de eerste 3,5 jaar? Uh, weet ik niet. Nee. Weet ik echt niet. Nee, okay. ik, de, ik denk het niet, want uh, dan komen die twee getuigen daar. Ja, ja. Er lopen wel 200 getuigen rond. Ja. Dus allemaal mensen die denken dat zij het zijn. Ja, ja, ja, ja dat, dat, die zie je nu al lopen. Ja, uh, ja, die hebben dan een of andere openbaring gehad. Ja. Ik zal je zeggen wat ze meestal... Ze hebben dan misschien wel een stem gehoord. Mm -hmm. Maar bij elke openbaring, wat voor mensen je het ook krijgt... Ja. moet je altijd het principe handhaven... in de mond van twee of drie getuigen zal alle dingen bestaan. Ja. Ze moeten dan twee of drie, zelfs meer onafhankelijke betu, uh, getuigen, getuigen en ja. bewijzen krijgen. Ja. Nou ja, die getuigen, dat is ongelooflijke lieden. Die zullen daar in die tempel staan, uh, in, in, in het heilige of in het... Uh, uh, de voor- of ter ze ja. en zullen daar het evangelie brengen, en krachtige woorden, god spreken. Dat en, zal op CNN te zien zijn, en op... Maar CNN uh, zal erbij zijn, de ja. hele wereld zal het ja. horen. En ze zullen beschoten worden, met de kogels die zullen afketsen. En er komt vuur uit hun mond om al hun... dat is wel heel spectaculair. Het ongelooflijk spectaculair is het dan. Ja. En ik persoonlijk geloof dat, dan nou nog veel meer. Ik mensen... bedoel, als we het over nieuws hebben, dan heb, je dan, dan heb je echt nieuws. Dan heb je groot nieuws, ja. ja. En, en die zullen dus, net als in de tijd van, uh, van de heer Jezus... En daar werd uh, uh, Simeon en, uh, en Anna, de profetes, mm -hmm. die getuigden ook uh, keihard tegen Herodes. Ja. En zullen, zo zullen zij keihard getuigen tegen de antichrist. Ja. En, en op een gegeven moment zal die antichrist zo verschrikkelijk kwaad zijn... die zal naar Jeruzalem reizen en die zal daar twee dingen doen. Het eerste wat hij doet is... De tempel verontreinigen. Mm -hmm. door de gruwel der verwoesting. Ja, dat is vreselijk. Dat zegt Paulus ook dat hij dat doen zal. in Thessalonicense. Ja. Hij, hij zal naar Jeruzalem gaan. en zich in de tempel zetten. om zich te vertonen als een godheid. Ja. Dat, zal die gebeuren, dat zal er gebeuren. En, en de Joden zullen het verschrikkelijk vinden. Nou ja, maar niet, hij, hij zal. Niet alleen de Joden, denk ik. Nee, wij ook. Ja. Als we er zijn, als ja. we nog niet in de hemel ja, zijn. Ja, dat dan. zou ik uh, nou, en het, het tweede is dat uh, hij de kracht heeft om die twee getuigen te doden. Ja. En, en, en al de mensen die zullen dat zien, staat er op een gegeven moment. Die zullen moment. Ja, dat staat hier. Hun lijk zal liggen op de straat van de grote stad ja. en, en waar ze de Heer gekruisigd hebben. En uit alle volken, stammen en talen en naties zijn er die hun lijk zien. Ja, dat dus, moet al via tv gebeuren. Dat is, is allemaal CNN ja. natuurlijk. Ja. ja. Drie en een halve dag liggen ze daar. Ja. Ja. Ze mogen niet begraven worden. En ja. dan staan ze op, komen uit de doden en dan komt een stem uit de hemel en die zegt, uh, klim hierheen op. Ja. Dus dan stijgen ze op naar de hemel in een wolk en hun vijanden staat er aan schouder hen. En dan komt er als reactie van de Heere God een enorme grote aardbeving. 7000 mensen worden gedood. En de overige Staten werden zeer bevreesd en gaven God des hemels de eer. Ja. Dus er is toch nog ja, er is wel een, moment. een heel stuk bekering. Is er ja. toch nog. Dat, dat ja. zal nog gebeuren. Ja. Er zal nog een heel stuk evangelie verkondigd worden. Ja. Maar je zegt, die uh, antichrist komt dus naar Jeruzalem toe. Dat betekent dus dat hij ergens buiten Jeruzalem heerst. Ja. Dat het is in de tijd, in die laatste zeven jaar ergens, ja. zal dat gebeuren. Ja. Ja. Maar hij, hij is dus gewoon buiten Israël, die antichrist. Ja, hij is dan buiten Israël, maar dan trekt hij naar Jeruzalem, want hij weet heel goed, en dat weet de islam en dat weet, weet al de godsdiensten, dat Jeruzalem het centrum van de wereld wordt ja. natuurlijk. Dat ja, dat is het nu al. Ja, in zekere zin, maar dan uh, uh, zijn ze het centrum in de wereld waar de macht van uitgaat. Mm -hmm. Waar het woord van God van uitgaat. En het woord van God is het bevel van God. Ja, maar ja, hey. ik vind dat het woord van God nu al uit Jeruzalem komt. Ja, nou, dat, dat, dat is ook wel zo, ja, ja het evangelie ja. komt ja. nog steeds uit Jeruzalem. Ja. Te beginnen bij Jeruzalem en dan in Samaria. Ja. En dan vanuit Jeruzalem de hele wereld. Het hoort ja. vanuit Jeruzalem ja. Ja. ook te komen. Maar goed, je zegt dus uh, straks, uh, zeg maar, is het niet meer uh, Obama die de wet uh, voorschrijft. Maar is het, uh, zeg maar, uh, Jeruzalem uh, waar... Het centrum van het politieke geweld dat, dat is een is. Hele, hele duidelijke zaak, ja. is dat ja, nou ja, dan komt er die aardbeving... ...en dan komt er ook een enorme vervolging van Israël en van alle gelovigen. Ja. En het typische is dat Israël daar beschermd wordt in die tijd. Zoals ze ook vroeger beschermd werden toen ze in Egypte al die praatjes... Ja, ja en waar we een vorige aflevering ja. het vorige over gehad hebben, dat moeten we nu even wat nader bekijken. Mm -hmm. ja, uh, openbaring 12 gaat helemaal over Israël. Ja. Daar ziet Johannes een teken in de hemel. Ja. Het is een, een signaal, dus een symbool. Dat, ja. dat is die vrouw. En die vrouw die heeft twaalf sterren op haar hoofd, de twaalf stammen natuurlijk. Mm -hmm. En de maan onder haar voeten. Ja. De maan onder haar voeten. Wat staat er op elke minaret van elke masker? Ja, ja, een halve maan. Wie is de, de afgod van de islam? Is de de maangod. Dat is de maangod. Ja. Om, dat is de reden van de woede van de islam tegen Israël. Ja. Want die vrouw heeft de maan onder haar voeten. Ja. In de hemelse gewesten. Nou ja, die antichrist, Satan, die daar in de, in de hemel is. He, die is een opstand. Hij komt in opstand. En zijn staart sleept de een derde van de sterren van de hemel mee. En wil ze op aarde. Een derde van de engelen, die gaat met Satan mee. Ja. Die wordt op de aarde gegooid. Maar die Satan, die blijft er nog even, die draak. En die wil dat kind verslinden. Die wil natuurlijk de machine. Want dat is de hele strijd die er gaan is. God heeft zijn enige geboren zoon... Uh, die uit Israël geboren mm -hmm. wordt, uit de vrouw geboren wordt, heeft hij bestemd om te zitten aan zijn rechterhand. Ja, maar dat verslinde, dat begon al bij Herodes. Toen, toen hij Jezus geboren werd, Met dat hij kinder, al, die die kinderen, ja. al die kinderen vermoord moesten nou, ja. worden, omdat uh, de Satan een einde ja, ja. wilde, namelijk. Maar Dat, dat niet staat daar symbolisch Jezus. in ja. de hemel beschreven. Ja, precies. Dat, uh, dat, dat gebeurt daar. En, en dan dat kind, dat uh, wordt weggevoerd naar de troon, en uh -huh. daar had juist die Satan willen zitten. Wat je ook net ja, zei, ja. hij stijgt op en ik wil mij zetten op, op de hoogste berg, op de hoogste berg ja. in de hemel. Ja. Ja. En dat, dat is de strijd die gaande is. Ja. En daarom uh, staat, uh, zal mensen nooit zal de islam, maar ook de andere godsdiensten, zullen nooit de Jezus herkennen nee. als de, de enige geboren zoon van God. Nou, die vrouw die krijgt dus een plaats, staat er vers 6, in de woestijn... Waar ze 1260 dagen onderhouden zal worden. Nee, die 3,5 ja. jaar. 3,5 ja. drie, keer 360. Tik maar even op je rekenmachine. Ja. 1260. Een, een jaar in de Bijbel is 360 dagen. Ja. Nou, dan gaat Michael. En dat is de, de topengel daar in de hemel. Ja. Die gaat oorlog voeren. Die gooit de draak uit de hemel. En dan is het verschrikkelijk. Dan komt dus, dan is het zo verschrikkelijk erg. Dan staat er in vers 12. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergedaald in grote grimmigheid. Hij weet dat hij nog weinig tijd heeft. Ja, Het begint natuurlijk met uh, dat een derde van de demonen de, de, dus, uh, zeg maar op aarde huis gaan houden. Ja, ja, en dan ja. komt hun baas er ook nog bij. Ja, Ik zeg wel eens ook in een preek, ik denk dat de hel leeg is. Ja. Dat, want dat betekent dus eigenlijk wat we in het begin aanhaalden, dat het kwaad dus echt onder de mensen is en het kwaad zijn gang ja, ja. kan gaan. Ja, daarom staat ook in het laatste hoofdstuk van de Bijbel... wie ongerechtigheid bedrijft, bedrijven nog meer ongerechtigheid. Ja. En wie vuil is, wordt er nog vuiler. Ja, dus staat. als je in die groep het, zit... Het, het, toenemen, je... het toenemen van het kwaad. Ja. Maar uh, er is nog een andere club. En uh, ja, daar horen wij dan bij te zijn. Dat staat zo ontzettend duidelijk. Staat er. Uh, daar staat dit. Wie, uh, maar wie rechtvaardig is... Die worden nog rechtvaardiger. Dat kan niet, want we kunnen niet rechtvaardiger worden dan we zijn in de Jezus. Uh -huh. Daar staat, die worden nog meer gerechtvaardigd. Gerechtvaardigd. Gerechtvaardigd, ja. ja. Uh, uh, en, en, en die, bereid, die uh, bedrijven nog meer rechtvaardigheid, staat ja. er ook. Ja. Dus met andere woorden, je geeft nog meer voor de zending. Ja. <laughs> of al ja. Ja. Fabulous 7, ja. of weet ik ja. ja. veel. Ja. Ja. Of, die, of nou, in ieder geval... Aan de ja. armen en aan de verdrukte ja. en aan Israël. De, de opdracht die wij als christenen. Ja. En wie heilig is, staat, die worden nog meer geheiligd. Ja. Dus daarom, het spitst zich toe. Ja. Ook voor de kinderen Gods gaat dat steeds meer zich, zich toespitsen. Is zo belangrijk. Ja. Nou, en dan gaat die slang en daar die, die, staat er, oh dat is ook mooi. En aan de vrouw, aan Israël, werden twee vleugels van een grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen. Ja. Waar... Zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang. Eén tijd, dat is een jaar. Tijden, dat is twee jaar. En een halve tijd, drieënhalf jaar weer. Ja. Dus die komt dan in de woestijn, twee vleugels. Met andere woorden, een vloot van vliegtuigen. Ja. En bij Erlaat hebben ze, zijn ze een enorm groot vliegtuigveld aan het ja. aanleggen. Ja. Nu, nee, het, het, het komt allemaal zo ontzettend dichtbij. komt dat. Ja. Ja. En dan uiteindelijk... Krijgen we natuurlijk de slag bij Megiddo. Ja. En dat is natuurlijk Megiddo, dat ligt in het noorden van Israël. En dat ligt aan de vlakte van Israël. Aan de ene kant is uh, Afula, mm -hmm. en aan de andere kant is de berg Megiddo ja. aan die vlakte. Maar, nou, we, zijn, we zijn wel aan het eind van ons afsluiten. Ja, wacht even, even, even Megiddo <laughs> nog, want daar komen ze altijd <laughs> daar, daar bij. Daar moet aan. je nu mee afsluiten dan. Oké. Okay. <laughs> en dan. Worden alle volken opgehitst om oorlog te voeren tegen ja. Israël, aan het eind van de Aha. tijden, en ja. aan het eind van die zeven jaar. En daar staat niet de slag bij Megiddo. Nee. nee, hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmageddon. Ja. Dat betekent Harisberg. is mm berg, -hmm. dat betekent berg Megiddo. Ja. Megiddo. Het is de verzamelplaats de slag, van die troepen. Niet het slagveld. Nee, ook de koningen van het oosten. Ja. Dan wordt de de eufraat wordt opgedroogd en, en ja, ja, ja, ja, de massa's allemaal van allemaal, China en ja. India, allemaal grote legers komen om Jeruzalem in te nemen. Ja. En, en die legers zullen afgevoerd worden, staat in de profeet Joël, naar het dal van Jozefat. Ja. En dat ligt vlak bij Jeruzalem. Ja, en daar zal God met hen in het gericht treden. Ja. En dan, op dat moment, dan komt de Messias, ja. dan komt de heer Jezus terug. Ongelooflijk grote macht en heerlijkheid. Ja, en de ruiter op het witte paard. En hij zal die, die, die, die Satan, en de draak, zal ik maar zeggen. Ja. En, en, en de profeet van het beest zal die laten grijpen. Mm. En dan in de afgrond gooien. Mm. En dan eindelijk komt het vrederijk. Duizend jaar vrederijk. En eindelijk recht en gerechtigheid op aarde. En daarom bidden wij dus iedere dag uw koninkrijk komen. Ja, nou, Dat heeft de Jezus onszelf zelf geleerd. Dat heeft hij ons geleerd. En daarom bidden wij ook Heer Jezus kom haast. Ja, nou, daar staat u mee, Jan. Ja, hartelijk dank voor uh, deze geweldige uitleg over uh, Israël in het boek Openbaring. Um, u thuis heel hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering. Uh, het is machtig interessant om uh, het scenario zo ontwikkeld uh, te zien worden. Uh, en, ja, en wie weet uh, wat wij er allemaal nog van meekrijgen. De weeën zijn uh, al begonnen. En uh, ja, langzamerhand zal het zich steeds verder uh, zichtbaar worden. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering. Vlak voor die verschrikkelijke tijd, vlak voor een bepaalde eindtijd, zegt God, ook nu nog, ook nu nog. En dat is die hele openbaring, is ook nu nog. Het is al de laatste oproep van God dat de mensen zich gaan bekeren.